11 Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Een dubbele nationaliteit wordt in de toekomst niet meer standaard geregistreerd door de gemeente. Met die toezegging komt minister Donner tegemoet aan de wens van een kamermeerderheid. Die wil van de registratie af, omdat bijvoorbeeld de Marokkaanse nationaliteit automatisch van generatie op generatie wordt doorgegeven. En gemeenten zijn verplicht om die altijd te registreren. Donner wil nu van iedereen die als Nederlander geboren is alleen nog maar de Nederlandse nationaliteit vastleggen. Een tweede nationaliteit wordt dan alleen nog geregistreerd bij mensen die op latere leeftijd Nederlander zijn geworden. Donner legt de nieuwe werkwijze vast in de wet basisregistratie personen... die nu voor advies bij de Raad van State ligt. Al maanden voor het bloedbad in Alfa aan de Rijn... wist justitie dat de toezicht op wapenvergunningen niet deugde. Daarover bestond een onderzoeksrapport, maar minister Opstelten... vond het niet nodig om dat naar de Tweede Kamer te sturen. Dat bleek in het tv-programma 1Vandaag. De PVV, SP en D66 zijn verbaasd en willen opheldering van de minister. In het rapport staat dat labiele mensen door gebrek aan controle veel te makkelijk een wapenvergunning kunnen krijgen. In april schoot Tristan van der Vlis in winkelcentrum in Alphen aan de Rijn zes mensen dood. Bleek dat hij ondanks ernstige psychische problemen een wapenvergunning had. In het onderzoek naar het drama concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat het wapenvergunningssysteem moet worden aangescherpt. De Amerikaanse beurs is net als de Europese beurzen met flinke winsten gesloten. Wall Street won 4,2 procent. De beurswinsten in Europa varieerden van 3 tot bijna 5 procent. Beleggers zijn blij met het besluit van belangrijke centrale banken om het financiële systeem te stimuleren. Het wordt voor banken makkelijker om aan geld te komen en dat moet ze stimuleren om het ook weer aan elkaar te gaan lenen. Staatssecretaris Bleker past zijn omstreden natuurwet op een paar punten aan. Zo mag er toch niet worden gejaagd op de smint, een ene soort, en verder krijgen alle bedreigde soorten op de rode lijst een striktere bescherming. De jacht wordt regionaal georganiseerd. Bleker zei dat in het tv-programma Moraalridders. We willen niet dat vanuit Wassenaar four-wheel drives naar Drenthe rijden om daar de hele dag te gaan knallen, zei Bleker. Minister Roosentaal heeft de Nederlandse ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg. Aanleiding is de bestorming gisteren van de Britse ambassade in Teheran. Volgens Buitenlandse Zaken moet de maatregel worden gezien als een politiek signaal en een blijk van solidariteit met de Britten. Met de veiligheid van het Nederlandse ambassadepersoneel in Teheran heeft het niets te maken. Frankrijk en Duitsland hebben ook hun ambassadeur teruggeroepen en Groot-Brittannië als zijn ambassadepersoneel. Groot-Brittannië wil dat alle Iraanse diplomaten... het land binnen 48 uur verlaten. De bestorming van de ambassade gisteren was een reactie op sancties... die Londen tegen Iran heeft ingesteld. Minister Heek zegt dat de bestormers op de een of andere manier... toestemming moeten hebben gehad van het regime in Teheran. De regering van Mali doet er alles aan... om de ontvoering van een Nederlandse toerist tot een goed einde te brengen. Dat heeft president Touré nog eens benadrukt... op de tweede en laatste dag van zijn bezoek aan Nederland. Premier Rutte ontving hem vanavond op het Katshuis... waar het bezoek werd afgesloten met een diner. De Malinese president noemde de ontvoering een laaghartige daad. We zijn solidair met de slachtoffers en hun familieleden... en ook met de Nederlandse regering, zei hij. Touré zei dat hij niet kon ingaan op de manier... waarop hij de ontvoering denkt op te lossen. De Nederlandse toerist werd vrijdag samen met twee anderen... ontvoerd uit een restaurant in Timbuktu. Een vierde toerist die zich verzette, een Duitser, werd doodgeschoten... De politie heeft bij een zoekactie in de duinen bij Monster geen spoor gevonden van de vermiste jonge Jair Soares. Er zijn alleen botjes van begraven huisdieren gevonden. Jair verdween in 1995 bij Monster tijdens een uitje naar het strand. Hij was toen zeven jaar. De politie ging vandaag opnieuw in de duinen zoeken. Gisteravond kwam na een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht 26 nieuwe tips binnen. Er wordt voorlopig niet meer bij Monster gezocht, zegt de politie. In de Europa League heeft AZ zijn uitwedstrijd tegen Malmö gelijk gespeeld met 0-0. Door het gelijkspel is AZ nog niet zeker van de volgende ronde in het Europese toernooi. Metallist Tcharkov wel, want dat eindigde als groepswinnaar door met 4-1 te winnen van Austria-Wien. Tcharkov heeft 13 punten, gevolgde AZ met 7, Austria-Wien met 5 en Malmö met 1 punt. PSV, dat al zeker was van plaatsing in de tweede ronde van de Europa League, won vanavond uit tegen Legia Warschau met 3-0. Het weer. Vannacht eerst droog, tegen de ochtend gaat het regenen... en morgen is het grijs en regenachtig. Vooral in de ochtend veel wind, op de wadden soms stormachtig. Het wordt een graad of tien. Na morgen blijven neerslaggebieden langstrekken. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. Op de A67 Venlo richting Eindhoven staan files. Er zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Er is een omleiding ingesteld en een deel van de weg is afgesloten. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen... staat twee kilometer door wegwerkzaamheden. En dan zijn er vertragingen in het treinverkeer. Tussen Eindhoven en Best redden door een aanrijding geen treinen. Daar is de vertraging een half uur. En tussen Eindhoven en Helmond redden ook geen treinen. En daar is de vertraging meer dan een uur. Dit was de verkeersinformatie. Als ik zeg een noodfonds van duizend miljard euro...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 Voor dit project geldt geen prospectus en of vergunningsplicht van de AFM. Vraag het prospectus nu aan op yearshipinvestments.nl. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. Mijn laatste glas imsteen. Dit is met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes vladen. Binnen zit Clary Polak. Het zijn onzekere tijden. De Rabobank verliest zijn triple E-status en degradeert naar twee A's. Geen paniek, zou ik zeggen. Neem een voorbeeld aan die andere AA-organisatie, de anonieme alcoholisten. Hun devies is nuchter blijven. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. We gaan eerst even naar Joris van Poppel in Brussel. Joris, is er al iets wat op een regeerakkoord lijkt daar bij jou? Ja, er is, er is een akkoord. Ze zijn eruit. De formatie is nu echt helemaal afgerond. Groot moment in de Belgische geschiedenis, politieke geschiedenis, wereldrecord scherp gezet... en nu komt het bericht, een half uurtje geleden naar buiten... dat er uh, over alles een akkoord is. Zes partijen in België gaan een regering vormen. Dus uh, de vlag gaat niet uit. En er kan dus helemaal niets meer misgaan? Hé, hey, nou zal dit... Dit is een cliffhanger. Ik ben zo benieuwd wat hij geantwoord zou zeggen, hebben. Dat was Joris van Poppel. Europa is een einde raad en klopt nu aan bij het Internationaal Monetair Fonds. De nieuwe Nederlandse bewindvoerder van het IMF heet Menno Snel... en ik praat straks met hem over de laatste ontwikkelingen. Na de bestorming van de Engelse ambassade in Teheran... verkeren Engeland en Iran diplomatiek gezien op voet van oorlog met elkaar. En het conflict breidt zich uit... nu ook Nederland en andere landen hun ambassadeurs terugroepen voor overleg... Verder gesprek over een bijzondere collectie, een verzameling van 1600 felle gebruikt Sinterklaaspapier. En we hebben live muziek in de studio. Spinvis is hier en daar zijn wij heel blij mee. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 30 november. Heb je het al gehoord? Pardon, heeft u het al gehoord? Van de PVV moeten leerlingen op school voortaan u zeggen tegen de leraar. Leerlingen, voorzitter, zijn je vrienden niet. Hoe mensen dat in de boezem van het gezin oplossen, moeten ze natuurlijk helemaal zelf weten. Maar een schoolsituatie is anders en leerlingen zijn je vrienden niet... En om de afstand tussen leerling en leraar te vergroten... zouden kinderen ook meneer of mevrouw moeten zeggen. Het plan van de PVV valt bij de oppositie niet in goede aarde. D66 vindt dat de PVV zelf ook wel eens wat betere taal mag gebruiken. Nou, laten we eens beginnen met bedrijfspoedel of uh, islamitische aap. En nu we het toch over onderwijs hebben, minister van Bijsterveld... wil dat ouders meer betrokken zijn bij de school van hun kinderen. De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is cruciaal. Goed onderwijs begint eigenlijk gewoon thuis. De minister wil niets in wetten vastleggen, maar alleen de discussie op gang brengen. Werkende ouders kunnen het plan niet waarderen... omdat die van de overheid juist massaal moeten gaan werken. En dat doe je dan dus? En vervolgens zegt deze mevrouw van... Uh, ga maar even wat meer op school doen. Ik voel dat dus inderdaad als een klap in mijn gezicht. Maar goed, het voorstel om meer verantwoordelijkheid bij de ouders te leggen... wordt dus niet wettelijk geregeld. Het lijkt dan wellicht tijdverspilling om je daar als minister druk over te maken. Maar gelukkig had meneer Den Haag ook tijd voor andere belangrijke zaken. Mevrouw de voorzitter, wij zijn al een paar dagen erg bezorgd... omdat wij hebben begrepen dat het paard van Sinterklaas nog altijd kwijt is. Een uitgelezen taak voor de animal cops, of niet, minister Opstelten? Ik heb een ernstige opdracht voor u om het paard van Sinterklaas... zo, zo snel als mogelijk op te sporen. Want de kinderen in Nederland willen een schoen zetten. Leuk vooropstelte, te even een moment van ontspanning. Maar de minister had vandaag ook te maken met echt belangrijke kwesties. De top van het ministerie van Justitie en de politie wisten al voor het schietdrama in Alfa aan de Rijn dat het wapentoezicht in Nederland ernstig tekortschiet. U hoorde, het tv-programma 1 e vandaag heeft de hand willen leggen op een kritisch rapport over wapenveiligheid. In het rapport wordt gepleit voor strengere regels. Het eindrapport is gedegen en uiterst kritisch. Het waarschuwt dan al voor de risico's van instabiele personen met een lucht legale wapenvergunning. Onbegrijpelijk, vindt meester Pieter van Vollenhoven... die voorzitter was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... die het drama onderzoekt. Je praat wel over kwesties van leven en dood. Dat zie je in nou Rij. Dus wat is daar zo geheimzinnig aan? Dat is de cruciale vraag. Waarom dit nu toch geheim is, dan gaat we niet. Maar goed, er is ook goed nieuws. Het is nog maar een kwestie van tijd... of we zijn van de economische crisis af. Want alle centrale banken van de wereld hebben afspraken gemaakt... om makkelijker geld aan banken te lenen. Goed nieuws, vindt minister De Jager, want Europa alleen kan het niet oplossen. De eurozone-landen zullen niet alleen kunnen als deze crisis echt helemaal erger, nog erger wordt. Tot slot nog een pessimistisch bericht. De Rabobank is een triple status kwijt. Volgens de Rabo geen probleem, want de bank is nog precies hetzelfde en wordt alleen anders gemeten. Wat ook voor ons belangrijkste is, is dat we in relatieve zin gewoon de beste bank blijven. En dat is nog steeds het geval. Ja, ondanks die geruststellende woorden zijn sommige klanten toch ongerust. Het hele verhaal stelt me niet gerust, nee. Ik, uh, ik had graag toch uh, andere dingen gehoord. blijft steeds maar dippy, dippie, dippie. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, en dan is er nog een belangrijke vraag blijven hangen... die ik stelde aan Joris van Poppel in Brussel... toen hij vertelde dat er een regeerakkoord is in België. En toen vroeg ik jou, Joris, kan er echt helemaal niets meer misgaan? En toen ging het inderdaad niet met de lijn. Je ziet het in, in België, dit was Belgacom de fout denk ik. In België kan het altijd nog misgaan. Kijk, inhoudelijk zijn ze er nu uit. De teksten worden morgen nagelezen. Morgen de afsluitende formele vergadering van de formatie. Dit weekend zijn er dan partijcongressen. En dan zondagavond ligt er nog één heel gevoelig punt op tafel. Nee. En dat is de verdeling van de ministersposten. Met name de vraag hoeveel Vlaamse en hoeveel Waalse ministers... gaan er in die nieuwe regering komen. Daar zijn ze nog niet over uit en dat ligt hier natuurlijk heel erg gevoelig. Oké, okay, maar dat is een kwestie van morgen. Dankjewel, Joris van Poppel. En de krant van morgen werd gelezen door Martijn Nijhuis. In Limburg zijn de eerste scheuren te zien... in de samenwerking tussen PVV, CDA en VVD. Dat meldt trouw. CDA en PVV in Limburg halen openlijk naar elkaar uit in de media. De fractieleider van het CDA... Komt het een farce dat de gedeputeerden van de PVV... geen dienstauto met chauffeur mogen hebben. Hij vreest dat het de provincie juist geld kost... omdat de PVV'ers mogelijk belangrijke afspraken missen. De fractieleider van de PVV zegt dat het Limburgse CDA paniekvoetbal speelt... vanwege de slechte landelijke peilingen. Het CDA zou zich belachelijk maken met die discussie over de dienstauto. Wederom loeit het CDA op het verkeerde moment... En de melk is blijkbaar nog uit de zuur ook staat in een persbericht. De twee partijen ontkennen trouwens zelf dat de coalitie in gevaar is. Inderdaad, we zijn het vaak niet eens, zegt de fractievoorzitter van het CDA. Maar we hoeven toch ook geen poezieplaatjes uit te wisselen? De NS belooft extra acties om ervoor te zorgen... dat het in de stiltecoupé ook echt stil is, staat in Dagblad Metro. De krant heeft bij de NS aangeklopt... vanwege het geklaag over tetterende treinreizigers in die stiltecoupé. Er komen ook veel brieven over binnen bij de krant. Welke maatregelen worden genomen, dat kan de NS nog niet zeggen. In de Telegraaf een lang verhaal over een ruzie in Bergijk. Over de erfenis van ome Toon, zoals hij liefkozend door dorpelingen werd genoemd. De familie van de overledene is razend op de plaatselijke pastoor. Ja, die zou op slinkse wijze hebben geregeld dat de erfenis in zijn geheel werd overgemaakt naar de plaatselijke parochie. Er gaat 1,3 miljoen euro naar de kerk. Het is een schande... Dit had mijn oom nooit gewild, briest een nichtje. Volgens de familie stond in zijn testament dat de helft van zijn fortuin naar de parochie moest gaan. 60.000 euro zou naar een nonnetje gaan. En de rest naar de kankerbestrijding. Maar na de begrafenis bleek dat hij je testament in 2008 had laten veranderen. Samen met de pastoor. Maar toen was oom toon volgens de familie allang dement. Het hele bedrag gaat nu dus naar de parochie in Bergeijk. En de belangrijke vraag wordt in het artikel trouwens niet beantwoord hoe Ome toon aan het grote geldbedrag kwam. Burgemeesters in Zuid-Nederland mogen in de Volkskrant... nog eens klagen over de invoering van de Wietpas. Ze weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. En de koffieshophouders ook niet. Morgen legt een ambtelijke werkgroep de laatste hand aan een plan van aanpak. Want minister Opstelde wil de Clubpas nog steeds op 1 januari invoeren. Maar volgens de burgemeesters is dat een onhaalbare zaak. Er moet nog zoveel geregeld worden, zegt burgemeester Hoes van Maastricht. Dat lukt echt niet in een maand. Burgemeester Loning van Terneuzen zegt... je kunt in redelijkheid niet verwachten dat coffeeshops... in vier weken tijd een paar duizend pasjes uitgeven. Er zou ook zijn beloofd dat de pas misschien later wordt ingevoerd. Maar een woordvoerder van de minister zegt in de volkskrant... dat er wordt vastgehouden aan 1 januari. De burgemeesters herhalen nog maar eens dat ze geen zin hebben... om als proeftuin te fungeren voor de rest van Nederland. Dierentuinen zijn diervriendelijker geworden. Tenminste, de menukaarten. Dat blijkt uit een inventarisatie van 14 dierentuinen door Wakker Dier. Vorig jaar bleek nog dat bijna al het vlees in dierentuinrestaurants... afkomstig was uit dieronvriendelijke vleesindustrie. Nadat Wakker Dier dat aan de kaak had gesteld... hebben de dierentuinen hun leven gebeterd. Ja, het was natuurlijk ook wel een beetje gek. De dierentuin Gaia Park heeft als officiële doelstelling... het behouden van diersoorten. Maar er werd tot voor kort gewoon bedreigde paling geserveerd. En bij Vogelpark Avifauna stond doodleuk... voor gra op de kaart van mishandelde ganzen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En inmiddels is hier komen zitten achter de microfoon... achter twee microfoons, mag ik ja. wel zeggen. Erik de Jong, spinvis. Dat kent u misschien beter als spinvis. Hij heeft een nieuw CD uitgebracht. Tot ziens Justine Keller. En hij gaat alle muziek deze uitzending verzorgen. <laughs> verzorgen ja. uh, om te beginnen met... De grote zon. De grote zon, ja. Het wordt een lange reis, een lange reis. Het heeft hier flink gestormd vannacht, maar het klaart al op. Je hoort de vogels weer, je ruikt de regen nog. Misschien een andere keer, een andere keer. Want we moeten verder, hoe dan ook. Tot het niet meer lukt, tot het niet meer gaat. Dat zien we dan wel weer. Mm. Alles op een rij. Ik blijf bij jou tot aan het eind. Zolang deze auto rijdt. Ik ben een twijfelaar, maar jij nog meer, dus het zijn er twee. Ik ben niet meer heel erg sterk misschien, maar ik maak je aan het lachen, dus daar moet het dan maar mee. Het wordt een lange reis, de langste Voorbij de laatste flits over het kanaal. Niemand op de weg zet hem in zijn vijf. Dat maakt niet zo'n kabaal. Mm. Alles is oké. Okay. De horizon en het vlakke land. Ik rij en jij leest mijn hand. Ik ben een waterman, dus deze week zit alles mee. We luisteren naar Adamo en praten over alcohol en de foto die je maakt. Van de grote dag, de grote zon. We stoppen bij een tankstation waar de mensen doen alsof het nooit zo is geweest. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Het is oranje-rood en komt ons tegemoet. En alles is nu goed. Na na, na, na, na, Ja, het klinkt echt heel mooi. En mijn applausje klinkt heel dunnetjes, maar ik zit hier ook in mijn eentje. Vandaar. Maar uh, overal enthousiaste gezichten aan de andere kant van het glas. Spinvis, hij komt nog twee keer terug tijdens deze uitzending. De ministers van Financiën van de eurozone waren vannacht weer eens bijeen... en hebben besloten om het Europese noodfonds te vergroten. Jawel. Maar daarvoor is inmiddels hulp van buitenaf nodig. En dus doet Europa een beroep op het Internationaal Monetair Fonds. Gepleit wordt voor een intensieve samenwerking. Aan de telefoon vanuit Washington, de Nederlandse bewindvoerder van het IMF, Menno Snel. Meneer Snel, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent de opvolger van Aage Bakker. Uh, u zit nu zo'n maand of twee op die positie. Uh, valt het u mee of valt het u tegen? Nou, kijk, toen ik een maand of twee geleden begon, was het duidelijk dat het een, een intensieve tijd uh, zou worden. Uh, ja. Financiële markten waren op dat moment ook al niet uh, heel erg rustig. Uh, dus in dat opzicht heb ik een beetje gekregen wat ik, uh, wat ik dacht te krijgen. En dat is een hele intensieve baan. Ja, dat zal wel. Ja. U komt van het APG, hè? van de pensioenen. Ja, nou. het, uh, dat was mijn laatste baan. En daarvoor heb ik uh, ook bij het ministerie van Financiën gewerkt. Ja. Nou goed, we gaan het hebben over, uh, uh, over het besluit van gisteravond... van de ministers van Financiën. Uh, besloten dus om het Europese Noodfonds uiteindelijk toch op te proberen... te tuigen tot duizend miljard euro... Um, het is misschien een beetje een rare vraag, maar kunt u op de een of andere manier aanschouwelijk maken hoeveel geld dat is? <laughs> nee, eerlijk gezegd, nauwelijks. Uh, het, het enige wat ik. Wat ik wel weet, en dat is eigenlijk ook het beangstigende aan, dat de omvang van het bedragen waar we tegenwoordig over praten, uh, dat neemt zo'n ja, zo, zo, zo enorme omvang dit, dat je er eigenlijk gewoon uh, als een normaal mens denk ik niet meer bij kan hoeveel, dat, hoeveel geld dat is. Nee, dat, maar het is tegelijkertijd is dat verontrustend, want het wordt wel allemaal door normale mensen uh, besloten, toch? Ja, nee, nee uh, absoluut. Uh, overigens denk ik dat op zich de omvang uh, van het bedrag waarover je besluit, uh, moet de kwaliteit van je besluit niet in de weg staan. Hm. Ook was het, uh, hey, was het bedrag kleiner geweest, denk ik dat we ook uh, goede besluiten moeten nemen. Hm. Maar het is absoluut zo dat de omvang van deze bedragen, dat, uh, dat is eigenlijk niet normaal. Ja, nee, het is eigenlijk een soort van abstractieniveau waardoor je eigenlijk niet meer kunt beseffen hoe ernstig de situatie misschien is. Um, een verzoek om hulp uh, bij, aan het uh, IMF. Men kan het niet meer alleen. En men uh, vraagt om een intensieve samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds. Is dat verzoek al binnengekomen bij het IMF of loopt dat via een bepaalde procedure? Nou, dat, je zou kunnen zeggen, je hebt eigenlijk twee soorten lijnen. Uh, er, het kan zijn dat een land echt heel specifiek om hulp vraagt bij een IMF. Dan mm -hmm. heb je allerlei officiële procedures. Uh, dan moet een land aanvragen, dan gaat het IMF vertellen wat het kan doen en wat de voorwaarden zijn waartegen geleend kan worden. Dus dat is denk ik op bilateraal niveau. Mm -hmm. Ik denk dat dit verzoek iets minder was op bilateraal niveau, maar meer in zijn algemeenheid. Om aan het IMF om te kijken of wij kunnen meedenken en hoe wij nog intensievere rol in het, nou ja, in de eurocrisis kunnen gaan spelen. Ja, maar het is meer dan meedenken natuurlijk. U moet natuurlijk uiteindelijk moet u ook met geld over de brug komen, toch? Ja, dat moet niet. Kijk, wat men hoopt, uh, en dat is denk ik wel terecht, is dat als iedereen nou zijn deel probeert bij te dragen uh, aan deze nou, comprehensive solutions, zoals het zo mooi het Engels heet, uh, dat de kans op slagen het grootst is. Hey, ik denk dat iedereen er wel over, van overtuigd is dat geen enkele instelling, uh, nog uh, het Europese noodfonds, nog het IMF, nog alleen de ECB, uh, een oplossing kan, uh, kan geven die ja. uiteindelijk voor de financiële markt voldoende rust geeft. En ja. we moeten echt met z'n allen daaraan bijdragen. En of dat nou gaat met geld, of met advies, of met monitoring, of met structurele verbeteringen, dat, uh, dat, uh, nou ja, dat moeten we nog denk ik, een, beetje, een beetje uitvogelen. Ja, ja. Het is niet, niet automatisch dat er alleen maar geld van het IMF wordt uh, gedacht. U zei overigens, het moet niet. Uh, um, kunt u het ook weigeren? Kan het IMF het weigeren? Nou, in het geval van een eh uh, nou het meedenken lijkt me sterk, ja. dat zullen we ook nooit ja. willen weigeren. Nee. Maar als, bijvoorbeeld als een land vraagt van wij hebben echt hulp nodig, wij kunnen onze verplichtingen niet meer betalen, kan het hiermee van ons geld lenen. Mm -hmm. Dan kunnen wij zeggen, nou dat kan onder bepaalde voorwaarden. Uh, en als het land zegt, ja, maar in die voorwaarden hebben we geen zin, dan kan het hiermee zeggen, nou, dan lenen we niet. Nee, dat begrijp ik. Maar dit gaat natuurlijk niet uh, in eerste instantie over een, een land dat om hulp vraagt. Maar het gaat eigenlijk over uh, de Europese Unie die uw steun nodig heeft om dat Europese noodfonds inhoud te geven, zal ik maar zeggen. Toch? Ja, nou... Nou, ik vraag me af of dat precies het verzoek is. Ik, ik heb daar nog geen, nogmaals, daarover zijn geen officiële nee. stukken bekend. Nee. Wat ik begrijp is dat zij het IMF vragen uh, om mee te helpen om hun probleem op te lossen. Ja. Ik denk niet dat de vraag is of het IMF geld gaat storten in het uh, Europese noodfonds. Ik denk meer dat de vraag is, kan het IMF naast het Europese noodfonds uh, ook nog een rol van betekenis spelen. Oké, okay, nou, dat, dat is interessant. Tenminste, voor mij is dat een eye-opener. Want ik dacht dat die twee dingen hetzelfde waren. Namelijk dat ze dat noodfonds niet gevuld kregen... en dat ze daarvoor dus de hulp van het IMF nodig hadden. Maar u zegt dat dat niet het geval is. Nee dat, dat is het, nee. nee, dat is in ieder geval niet okay. per se zo'n geval. Dat nee. is niet het, het enige, de enige gedachte die wij bij dit verzoek hadden. Nee. Oké, okay. Nou, dat, dat, dat, dat, dat moeten we dan afwachten tot dat uh, uh, officieel wordt uh, geformuleerd. De angst op dit moment is volgens mij dat Spanje en Italië... tegelijkertijd een beroep gaan doen op dat Europese noodfonds. Dat dus nog steeds niet helemaal uh, actief, is, zullen we maar zeggen. Um, um, dan... Dan zal de IMF toch uh, ook financieel bij moeten springen, denk ik, of niet? Nou, kijk, als, het, het punt is een beetje wat ik net probeerde te zeggen. Op het moment dat een land zelf bij het IMF zou aankloppen om te vragen mag ik uh, hulp hebben, uh, dan kan het IMF leningen verstrekken. En ja. is op dit moment zo dat nog Italië, nog Spanje heeft gevraagd om die hulp. He, dus uh, die, die vraag ligt er niet. En dus kunnen wij ook niet voorstellen onder welke voorwaarden we dat zouden nee, willen nee. doen. En Europa Wat kan het... als, als eenheid ook niet vragen aan u... Uh, of, of u een lening wil verstrekken aan Europa dus. Dat is, dat nee, is dat, niet dat, mogelijk. U dat... kunt alleen maar aan nee. individuele landen leningen verstrekken. Het IMF kan, als je kijkt naar uh, de statuten van het IMF... kunnen wij vooral landen helpen die problemen hebben. En wij kunnen niet zomaar regio's helpen die problemen hebben. Wat we wel, denk ik, proberen te doen, en misschien zelfs al steeds meer is dat we kijken dat bijvoorbeeld het probleem Griekenland... het is duidelijk dat het oplossen van alleen Griekenland op dit moment geen verlichting geeft. Dus dat je als je alleen kijkt naar die bilaterale hulp, dat je er waarschijnlijk nog niet bent. En wat het IMF nu probeert te doen, is dat we eigenlijk steeds meer regionale analyses proberen te maken... van wat zouden we kunnen doen in diverse landen om dat probleem op te lossen. En, en dat is eigenlijk typische punt waar wij, waar wij nu zijn beland. En waar we ook proberen ons instrumentarium zoveel mogelijk op aan te passen. Ja, en daarvoor is wel nodig, heb ik begrepen, dat uh, alle landen ter wereld zo'n beetje, in elk geval de grote landen en de rijke landen, daar uh, dan een bijdrage moeten uh, leveren en, en, en geld gaan storten uh, in, in, bij de IMF. Klopt dat? Nou, ook hiervoor geldt het woord moeten, denk ik niet correct. Nee, dat moet ik niet. Ik. Nee, ja. dat, dat het de bedoeling is dat zoveel mogelijk landen, als er hun. Een vehikel wordt opgezet of via het noodfonds of uh, via het IMF. Dat zoveel mogelijk landen proberen daaraan bij te dragen. En bij het IMF kan dat dus door enerzijds ja, wat dan quota-stortingen heet. Dat zijn je officiële stortingen bij het IMF. Maar wat ook kan, en wat zelfs sneller kan, is dat landen bilateraal geld aan het IMF overmaken. Dus dat is zeg maar van het ene land aan het IMF. Ja. En zijn er dan al indicaties dat landen als de VS en China dat inderdaad gaan doen? Uh... Nou, ik denk wel dat er uh, op zich uh, aan alle kanten, en niet alleen die landen, maar ook Europese landen, uh, niet allemaal natuurlijk op dit moment, maar uh, zich wel redelijk bereidwillig daarnaar, uh, uh, of redelijk bereidwillig daarnaar zijn. Ja. Um, um, wij horen steeds dat het twee voor twaalf is. of uh, Misschien nog wel één voor twaalf. Misschien is het al wel twaalf uur. Bent u optimistisch of mag ik u dat niet vragen? Nou, u mag het mij wel vragen. Uh, ik, ik geloof in ieder geval dat het de uur nog half twaalf is. Dus dat geeft alweer iets meer uh, <laughs> klopt, uh, tijd. Ja. Ja. Uh, maar nee, kijk, ik denk dat het duidelijk is dat iedereen hoopt... dat er uh, snel een uh, besluitvorming is en ook zulke stevige besluitvorming is... dat we niet nou ja, besluitvorming op besluitvorming blijven krijgen. Maar tegelijkertijd, en dat heb ik ook al eerder gezegd... moet je ook niet onderschatten... hoe. Hoe groot het probleem is waar we het begin al eigenlijk over hadden. Uh, dat wil je, moet je ook niet op willen lossen op een, uh, een achternamiddag. Ik denk dat het goed is dat dus echt alle opties helemaal precies worden bekeken. En dat er uiteindelijk, en natuurlijk het liefst zo snel mogelijk, er een besluit komt uh, wat zo uh, krachtig is uh, dat we daarmee het, uh, het probleem grotendeels hebben, uh, hebben opgelost. Okay. Meneer Snel, hartelijk dank uh, dat u even uh, aan onze telefoon wilde komen. Dank u wel. Graag gedaan. En inmiddels uh, zit spinvis hier weer achter de microfoon, achter de microfoon, de praatmicrofoon ja. in dit geval. Oh. Ja, um, uh, Erik de Jong. Hallo. Uh, hi. Tot ziens, Justine Keller. Derde CD ja. is het inmiddels. Um, die titel. Wie is Justine Keller? Ach, de vraag. Ik, ik had uh, um, een stuk of twaalf liedjes uitgezocht die ik wilde gaan afmaken. Ik had er heel veel, maar 12. En die, die hadden allemaal een soort uh, een thema in zich. O, iets van een vrouw die niet echt heel duidelijk aanwezig was. Dus niet heel met naam, maar een soort geest. Zeg maar. Een onbereikbaar iets. Onbereikbaar... En, en die wilde ik toch wel graag een naam geven. Mm. In plaats van zij of haar. Dus ik ging zoeken naar een mooie naam. En toen kwam ik bij... Ja, wat, dan ga je toch zoeken naar... Die, wat is het nou een groot Abstracte, abstracte liefde, en dat is de allereerste liefde. En bij mij was dat uh, een actrice, toen was ik 12 jaar of dertien jaar op televisie. Martha Keller heette zij. En ja. zij speelde De Jongvrouw van Avignon, dat was een Frans, Talige serie. Die... En dat was je eerste liefde. Ja. Moet, je, moet je even luisteren nu? It's such a relief. Playing a character with so much character. A character with so much character she had, is so a, a, a honor for me. Dus dat is er, hè? Helemaal niet meer zo jong als toen, geloof N ik. Na, dat, nee, ja, nou, ik weet niet van wanneer dit <laughs> is, ja. is. Het schijnt heel recent te zijn, okay, ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Marte Keller, ja. uh, een Zwitserse actrice ja. Is ja. Zij, Maar ja, het, die plaat gaat niet over uh, haar hoor. Het nee. was alleen, ik heb haar naam geleend, omdat ik, zoch, ik zocht een mooie naam. En voor mij was dat heel veel betekenend. Dus. En, het is uh, niet zo dat je nog warm van er nee. wordt, zomaar Nee. Zeggen. nee. <laughs> <laughs> nee. Uh, na zeven jaar uh, uh, weer een album. Uh, is je muziek anders geworden? Nou, ja, ik ben natuurlijk uh, zeven jaar verder. Ja, ja, dat is natuurlijk waar. En uh, dus je verandert. Maar er zijn ook zaken die onveranderlijk blijken. Ik denk dat dit... Um, nou, het is wat romantischer. Het gaat, dus, ja, het gaat over het je liefde natuurlijk. Ja. Vandaar, maar dat is niet per definitie dat, dat het van nu af aan dan zo zal zijn. Het is alleen nu toevallig zo uitgepakt. Omdat de tijd daar rijp voor was. Maar, maar dat is dus het thema. Het thema is, is de liefde geworden. Nee, ja, ja. Ja. Niet met zoveel woorden hoor, maar inderdaad, ja. ja. ja. Er zit een stripalbum bij? Ja. Bij, het, bij de CD? Ja. Um, een stripalbum? Nou, ja. ja. Nee, sorry? Nou, dat is de, de, de, de, Ik had aan, aan gevraagd aan Hanko Kolk, een goede vriend van mij en een heel goede striptekener, of hij het hoesje wilde tekenen, gewoon de voorkant van de CD. Ja. En toen zei hij: nee, nee, nee, nee, ik wil, ik wil alle liedjes uh, verstrippen en zo is dat toen gekomen dus nu is het een cd en een stripalbum ja, de, de, de, de sfeer van vind je de sfeer van de strip en de sfeer van de cd heel erg overeenkomen? Um, dat is uh, ik heb hem echt, dit is heel duidelijk heb ik hem gezegd, jij, dit is jouw verbeelding van mijn teksten, dus ik heb hem geen moment daar aan de, aan de visualisering van die teksten ge, ik heb er helemaal niets aan gedaan, en niets over gezegd want het is voor mij belangrijk dat er een geheime in blijft zitten en dat het dat, He, dat het open blijft, dat het voor jou een, ander, een andere film is dan voor iemand anders. Ja. En dus, dit is de, zeg maar de verfilming van Hanko, okay. van mijn tekst. <laughs> ja. maar, de, maar het is wel heel, heel wonderlijk hoe, hoe, hoe dingen ook overeenkomen. zonder dat we daarover gepraat hebben. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Ja, ik zou zeggen dat de sfeer van je cd iets dromeriger is. Iets romantischer, inderdaad. dan dat de tekeningen. Uh, ja, maar zijn. dat is natuurlijk op het moment dat je het gaat, echt gaat tekenen, ja dan is het echt ja, dan is, dat is waar, dan zit het niet meer nee, in je hoofd nee, dat dat is de waar. kracht van de muziek is natuurlijk een andere kracht dan die van, van schilderkunst of van uh, grafische zeg. kunst nou zullen wij ons dan weer uh, beperken tot de kracht van de muziek en zou jij het tweede uh, ja. nummer nu uh, willen gaan spelen, waartoe jij je dan weer uh, achter de andere microfoons ja. moet gaan uh, zetten, een koptelefoon opdoet, je gitaar opneemt gitaar. en dan gaat zingen voor ons Oostende ja Justine, ik zie De jassen gaan aan Ze betalen hun bier De groeten zijn gedaan De echo van je naam In de lach van de meeuwen December in duizend kleuren grijs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 Denken aan jou, wachten op sneeuw Het is zo koud En ik ben nog nooit zo moe geweest Het licht is veel te fel In de lift van het hotel En in de eeuwige zomer Op een foto van een jonge Marvin Gaye Hey, hey, hey Sneeuw. Ik zie ze staan op de boulevard in de mist. Ze kunnen hier nooit vandaan. Verraden in de naam van koning en vaderland. Op het strand is hun jeugd gegaan. Hun oorlog nooit voorbij. Denken aan zee. Tot ziens, tot ziens Justine Want welke weg ik kies Hij leidt naar hier Geschiedenis herhaalt zich nooit Maar rijmt altijd een keer Begin de dag met tequila Na na na na Dan is het randje er een beetje af En doet het niet meteen zozeer En de wind huilt laag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 Oh Justin, je hebt gezegd. Alleen dit licht, dit licht is echt. En ik ben spel door. Heel de nacht voor altijd in dit licht. Oh Justin, je hebt gezegd. Alleen dit licht, dit licht is echt. Spinvis met oostende. Ik vergeet helemaal te klappen. Dat ga ik direct goed maken bij het derde nummer. De diplomatieke ruzie tussen Iran en het Westen kreeg vandaag een vervolg. Na de bestorming van de Britse ambassade in Teheran... besloot de regering Cameron dat alle Iraanse diplomaten Groot-Brittannië dienden te verlaten. Maar ook in omgekeerde richting wordt het druk. Engeland, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en Nederland riepen hun ambassadeurs terug. Ik ga praten met uh, correspondent Thomas Edbrink. Thomas, um, denk je dat de regering Ahmadinejad rekening heeft gehouden met die Westerse reactie? Ja, het is ten eerste de vraag of de regering Ahmadinejad uh, hier wel te maken heeft gehad. Um, die. Uh... Die bezettingen van de Britse ambassade zoals we deze week hebben gezien. De demonstranten die daar binnenvielen met stokken, werkelijk alles kort en klein sloegen. Eh, die, die hebben eigenlijk weinig. Ook met Ahmadinejad vergelijk, Want het ministerie van Buitenlandse Zaken, wat geleid wordt door een, een bondgenoot van Ahmadinejad. Eh, heeft een uh, verklaring afgegeven waarin het zegt bozer zijn op de demonstranten. En waarin eh, ook wordt gezegd dat de demonstranten vervolgd moeten worden. Eh, het lijkt er meer op alsof een soort kliek van geestelijke en uh, generaals van de Revolutionaire Garde, uh, dit heeft georganiseerd. En dat hebben ze gedaan omdat ze heel graag willen wat er nu gebeurt... namelijk dat alle banden met het buitenland worden verbroken. Juist. En uh, denk je dan dat... Uh, kijk, dit was een reactie uh, op de verscherping van de sancties door Groot-Brittannië. Uh, uh, uh, lopen nou de andere landen die als het ware de kant kiezen van Groot-Brittannië... nu ook een gevaar dat de woede van die demonstranten zich ook uh, tegen hen keert? voorlopig niet. Maar ik denk wat je, wat je ziet is eigenlijk dat, dat, dat, dat in dit conflict eh, steeds de extremisten aan het winnen zijn. Eh, het was helemaal niet zo dat heel Europa het eens was met Groot-Brittannië. Deze hele rel begon omdat volgens de Iraniërs eh, Groot-Brittannië nieuwe sancties had afgekondigd tegen de Iraanse Centrale Bank. En dat had Groot-Brittannië helemaal op zichzelf gedaan. De EU, die zelf al veel Iraanse olie koopt, eh, was het daar niet mee eens. Mm. Vervolgens zijn er hier extremisten in Teheran die zo'n bezetting van de ambassadegronden hier doen en alles op de spits weten te drijven, waardoor nu heel Europa dreigt mee te gaan met, met, met Groot-Brittannië. Nou, of je dat nou goed of slecht vindt, het laat zien dat, dat alles in een stroomversnelling aan het raken is. En zoals een diplomaat tegen mij vandaag, onze werkaart, zei, ik weet niet waar dit gaat eindigen. Nee, maar goed, als Ahmadinejad er niet achter zit dan kun je je voorstellen dat nu bij al die andere ambassades, en trouwens ook nog bij de Engelsen, dat er politie staat om die westerse ambassades uh, te beschermen als het ware. Nou ja, er staat inderdaad ook nu uh, al uh, politie voor de, voor de Britse ambassade, al zijn die Britten dan nu allemaal weg. En inderdaad de grote landen, met name Frankrijk, is heel erg scherp uh, tegen, tegen Iran, uh, volgens de iran uh, daar zullen zou ook wel politie aanwezig zijn. Dus de, de, de studenten, zoals de demonstranten er zelf noemen, het zijn helemaal geen studenten. Het zijn gewoon uh, paramilitaire ordentroepen uh, in dienst van... Dat klinkt geefelijk wat ik, wat ik net noemde. Maar ja. die hebben gezegd, wij zijn klaar om nog meer spontane acties te doen. Dus ja, er is wel angst. En ja, morgen is er een belangrijke bespreking in, uh, in Brussel over dit onderwerp. En er zal ook zeker het, het, het onderwerp van veiligheid voor de ambassadeurs aan bod komen. En de vraag worden gesteld, moet Europa überhaupt nog wel blijven in Iran? Goed, dankjewel. Thomas Erdbrink was dat. Goed, dat is dan morgen. Maar ik ga praten met Peter de Waard, oud-correspondent in Londen van de Volkskrant... over de achtergronden van de gespannen relatie tussen Groot-Brittannië en Ierland. Want we zien nu vandaag dat uh, meteen alle Iraanse diplomaten worden uitgewezen. Dat is een vrij drastische diplomatieke maatregel, uh, zullen we maar zeggen. Uh, is er een verklaring voor die heftige reactie van Engeland? Ja, dat is er zeker eigenlijk wel. Dus als historisch gezien is er een heel gespannen relatie altijd geweest... tussen uh, nou, het Verenigd Koninkrijk en uh, wat nu Iran heet, het vroegere Persië. Het is nooit echt een Britse kolonie geweest in het verleden. En uh, de Britten hebben heel veel sympathie altijd gehad voor de Arabieren... maar dat zijn de Iranese eigenlijk niet. En uh, in dat opzicht zijn er altijd van het verleden zijn er grote spanningen ontstaan... al eigenlijk uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... toen, uh, ja, toen de toenmalige sjaar van Iran een beetje huilde... Uh, hulde met de Duitsers. En toen heeft uh, Groot-Brittannië het land samen met de Russen heeft het ook bezet. Na de oorlog zijn er weer opnieuw problemen ontstaan en heel snel. Toen kwam er een, uh, ja, een wat radicale premier, Mossadegh. En die premier Mossadegh is in 1953 afgezet door een koep. En de Engelsen zaten daarachter omdat hij de Anglo-Persian Oil Company had genationaliseerd. Ja, toen is het weer een tijdje rustig geweest, tot Komeini kwam. En daarna is het weer helemaal misgegaan. Ja, dus het is, het is echt een, een, een reeks van, van incidenten. Opvallende uh, incidenten zijn ze eigenlijk überhaupt wel eens goed geweest, die betrekkingen? Nou, eigenlijk, uh, ja, misschien tijdens de hoogtijdagen van de Sja... nog in de, de jaren zestig, misschien dat het wel goed geweest is. Maar Engeland heeft altijd, uh, ja, sinds Komeini uh, is gekomen, is bestaat... Engeland is één van de, de drie leden van het as van het kwaad, hè, zoals de iran en dat noemen. Dat is de little Satan, de kleine Satan als Israël. De grote Satan als de Verenigde Staten. En Engeland wordt de oude vos genoemd. En dat is niet complimenteus bedoeld. Nee, dat snap ik. Maar dat is dan van de kant van uh, Iran uh, vijandig. Ja. Maar omgekeerd is het blijkbaar ook nog steeds. Ja, nog. dat is blijkbaar ook. Dat is ook zeker... Bijvoorbeeld wat er nu weer gebeurd is in die ambassade. Voor Engeland is uh, Teheran nog een vrij historische plaats ook uit de oorlog. Hè, want die ambassade waar dat nu gebeurd is, dit is in 1943, was de, de ontmoetingsplaats van de eerste bijeenkomst van de Grote drie: Stalin, Roosevelt en Churchill. Ja, ja goed, en de Britse krant of de Iraanse kranten schrijven op dit moment: van uh, ja, wij hebben uh, Churchill schaakmat gezet. En dat is, uh, nou ja, dat vinden ze de helemaal niet leuk. Want Churchill is toch de grote helden enig onontastbare iemand uh, in Groot-Brittannië. Maar ik bedoel dat Churchill, ik bedoel, dat is alweer zo lang geleden... Leden. Uh, uh, uh, nou, we zijn daarna ook weer heel veel ontwikkelingen gekomen. Bijvoorbeeld uh, ja, wat is gebeurd met Selma Rusty... die in Engeland uh, op een gegeven moment onderdak heeft gevonden. In 1980 is een keer de Iraanse ambassade in Londen is een keer bezet. En dat zijn elke keer, een paar jaar geleden is het nog gebeurd... dat uh, ja, Engelse ja, marine mensen werden opgepakt tijdens de uh, ja, strijd in Irak. Die zaten op die rivier ja. tussen Iran en Irak. Ja, die werden dan zomaar opgepakt en die kwamen ook niet meteen terug... zoals dat wel gebeurde met Amerikanen. Het is altijd een geterg en getreiter, de hele tijd... Ja, En het zit blijkbaar uh, diep, want, want ook nu heeft uh, Groot-Brittannië uh, besloten... om nogal eenzijdig de, de sancties te verscherpen. Ja. Eigenlijk zonder daarbij uh, uh, het gezelschap van de rest van Europa bijvoorbeeld te kiezen. Hè? Ja, de Groot-Brittannië is ook de enige die bijvoorbeeld... Ja, steeds de Iranezen ook het meest beschuldigt natuurlijk, Iraniërs... Ja. van natuurlijk met die uh, kerncentrales en dat soort dingen... dat ze dat ja. uh, voor vijandige doelstellingen... of dat, dat ze er bezig zouden zijn nucleaire wapens te ontwikkelen. En volgens uh, ja, Iran ja, brengen de Britten weer valse in, in, uh, ...in omloop, want dat zou helemaal niet zo zijn. Dat zouden de Britten uh, helemaal niet hebben kunnen zien. Maar nee. zij beweren het. En de Amerikanen ja. en Europeanen moeten het dan maar geloven. Maar wat zouden hier van de gevolgen kunnen zijn... Ja, die zijn op dit moment natuurlijk nog niet zo... Uh, uh, ja, het is, is Groot-Brittannië eigenlijk tegen één land. Hun relaties natuurlijk met heel veel uh, andere staten in het Midden-Oosten zijn vrij groot. Dus ik denk dat dat niet zo heel veel gevolgen heeft. Het had wel gevolgen toen in de tijd een oorlog tegen Irak. Hè, toen wilde Blair natuurlijk graag een internationaal verbond, ook van de Arabische Staten. Ja, en toen kwam we in Iran aan en daar moesten ze helemaal niks van hem weten. Dat is ook het enige Arabische land waar hij nooit geweest is. Nee, maar goed, het, het, het is nu toch... Uh, het, we zijn nu op het niveau van mensen wegsturen... Uh. Uit het land uitzetten. Uh, kan het goed komen? Moet er dan iets van excuses komen? Of, of denk je dat het. Ja, ik denk dat, ja, dat misschien. Ik weet niet precies wat de schade is aan de ambassade. Ik denk niet dat het op korte termijn snel wordt opgelost, hoor. En ook na de komst van Khomeini. Ja, toen is het bijna toch 19 jaar. Is er bijna geen Iraanse ambassadeur of geen uh, Britse ambassadeur meer in Iran geweest. Ik weet niet hoe lang dat in gaat duren. Dat hangt van de escalatie van dit conflict verder af. En natuurlijk de houding van de Iraanse regering. Maar de Britten willen zeker dat het allemaal natuurlijk in orde wordt gemaakt met die ambassade. En, dat, uh, ja, en veiligheids, natuurlijk, veiligheidseisen zullen er gezegd worden dat hun ambassadepersoneel beschermd wordt. Ja, uiteraard. En denk je, want, want er wordt gezegd, Ahmadinejad zou hier misschien helemaal niet achter zijn, euh, zitten. Dat zei, dat zei Thomas Erpink. Denk je trouwens dat dat waarschijnlijk is? Ja, voor de Britten is het allemaal één pot, pot nat. Dus uh, ja, En die gaan dat niet helemaal uitzoeken wat de Iraanse interne politiek nu is. Als Ahmadinejad dat gaat zeggen natuurlijk tegen de Britten. Ik zit hier absoluut niet achter. En duizend excuses. En deze mensen zullen worden veroordeeld en opgesloten. En ze zien ook echt de rechtszaken. Ja, dan zou het natuurlijk heel snel weer de normale betrekking kunnen worden hersteld. Ja. Maar ja, dat zie ik Ahmadinejad ook niet zo gauw doen. Nee. Goed, nou. Uh, uh, dan, dan besluit je zo'n gesprek altijd met... Uh, we wachten het af. <laughs> zo hey, dank je wel. Peter de Waard, oud-correspondent in Londen van de Volkskrant. Um, ja, spinvis. Um, mm. Ik heb nu be uh, beloofd dat ik voor je ga klappen. Maar dan moet je wel heel mooi zien. Nee. Uh, derde nummer is uh, Overvecht. Ja. Ga je gang. Bang voor van alles en hoe het zal gaan. Kijk naar de kinderen misschien. Op een dag zijn ze oud, zijn het vreemden en net zo alleen. Wie telt hun dagen? Wie geeft hun jaren? De zomers, de tranen? Een fluisterend lied, zo zal het gaan, zeker, maar nu nog niet. Donderdagavond, zwijgen de moeder, zo zijn de mensen en zo draait het wiel. Straks is het oorlog en kijk. Dat ben jij op een dag met in je armen je kleine soldaat. Wie leest zijn brieven? Wie kent de namen geschreven in het as dat het vuur achterliet? Duisternis valt, zeker, maar nu nog niet. Dank je wel. Spinvis was dat met overvecht van zijn nieuwste cd. Tot ziens, Justine Keller. Ja, hebberig als wij zijn. Scheuren wij op pakjesavond de cadeautjes open... en gooien we dan het papier ongezien onder tafel. Nou, zo niet Jan-Karel Zadoks. Die pakt zijn cadeautjes vijftig jaar lang uiterst voorzichtig uit, vouwde het papier glad en borg het op in zijn archief. Tot voor kort, want hij heeft zijn hobby aan de wilke gehangen, de verzameling overgedaan aan de Universiteit van Amsterdam en er een boek over geschreven. Meneer Zadoks, goedenavond. Goedenavond. Ja, waren ze een beetje blij daar, bij de Universiteit van Amsterdam. met uh, Hoeveel waren het? 1600 fel gebruikt Sinterklaaspapier. Ruim 1600 fel ge gebruikt Sinterklaaspapier. En ze vonden het heel leuk, ja. Ze waren er ze waren best blij mee. Wa waarom waren ze er blij mee? Ik bedoel, ik kan mij um, um, de, de wetenschappelijke impact... van deze verzameling niet zo goed voorstellen. Die is er op dit moment, is die er ook niet. Maar zij zeggen, wij hebben... Uh, prachtige boeken uit de 17e eeuw. Maar wat er onder het volk rondging, de pamflettencultuur... daar hebben we bijna niks van. Want die pamfletten werden gelezen. Dan werd de vis erin verpakt en dan werd weggegooid. Ja, ja. En ze, dat willen we niet nog eens laten gebeuren. Dus wat nu zeg maar, de volkskunst is, zo mag je het wel noemen. Een beetje folklore of volkskunst. Dat willen we graag hebben. Maar is het dan zo dat je, uh, laten we zeggen, het, so het Sinterklaaspapier sociologisch kunt bekijken? Zeker, zeker. Ja, je ziet in de... Ik heb dus 50 jaar verzameld, van 1960 tot 2000, 1961 tot 2010. En je ziet dus allerlei veranderingen. Dat is heel duidelijk, ja. Vertel eens iets over die veranderingen. Wat, ja. wat, wat voor patronen zie je bijvoorbeeld? Wat voor... uh, in het begin zie je... Sinterklaas en Zwarte Piet. Sinterklaas die het goede vertegenwoordigt. Zwarte Piet die het bestraffende vertegenwoordigt. Hij zit kinderen achterna om ze te vangen en in de zak te stoppen. Dat zie je op papier. Hij eh, ranselt ze af als ze stout zijn. Ook dat zie je op papier. En op een goed moment is dat binnen de huiselijke pedagogiek niet meer verantwoord. En dan zie je dat Zwarte Piet eh, liever wordt. Dan wordt hij eigenlijk een soort clownachtige figuur. Het is een opvoedingsverhaal, zegt u eigenlijk. Het is een opvoedingsverhaal, maar eh, een opvoedingsverhaal. Kijk, in de begin van de 19e eeuw was Sinterklaas die hanteerde zelf de roe. Oh ja. En in 1850 kwam een onderwijzer met een boekje uit over het Sinterklaasgebeuren. En dat staat in stripvorm ook keurig in dat boekje. Sinterklaas verpakt. En die man heeft eigenlijk de Sinterklaasviering... zoals we die nu nog steeds doen, vormgegeven. Juist. Dan was er een Sinterklaas, die deed het goede. Er was een knecht, die toen nog geen zwarte Piet was. En die was het hulpje. Juist. Een soort fantasiekostumpje, en ook niet zwart. In de ja. Ja. tweede helft van de 19e eeuw is hij zwart geworden... en Piet gaan heten. En toen had je Klaas en Piet... Of Sinterklaas, Zwarte Piet en de Kindertjes. Dat was eigenlijk het oude patroon. En dan zie je na zeg maar 1960 zie je het patroon veranderen. Piet wordt niet meer de straffende, maar de, de grollenmaker, de ja. maloot. Ja. Ja. En eh, soms zie je dan ook een ontwikkeling dat je meer pieten krijgt. Dat noem ik het meer pietendom. Maar dat zie je dus allemaal, want dat oh, verbaast me zo. Dat zie je dus allemaal op dat papier. Oh, papier want ja. Ik denk altijd, maar ik, ik bestudeer het ook niet. Ik denk, nou ja, er staat er een mijtertje op. Of er staat inderdaad nee, een roetje op. Meer om te te zien. Maar er is dus veel meer te zien. Dat is ook te zien in uw boekje. Ja. Het is enorm kleurig. Heel is... kleurrijk. In het begin was het heel dun, viezig, wit papier met een kleine opdruk. Geleidelijk wordt dat papier steviger. En ook kleurrijker. Ja. Heel bond soms. Maar ook soms heel artistiek. Ja, er zijn echt prima ontwerpers geweest, van naam, ja. die ook mee hebben gedaan. Ja, wie, u zegt er zijn ontwerpers geweest, wie ontwierpen dat dan? Waren er echte kunstenaars die het ontwierpen? Er zijn, er ontwierpen? zijn echte, echte bekende ontwerpers die zich ook bezondigd hebben aan Sinterklaaspapier. opdracht zegt u. In opdracht van bijvoorbeeld een groot winkelbedrijf. Maar verder zijn het eigenlijk gewone ah. tekenaars. Ik heb ook wel eens met zo'n iemand gesproken... die uh, met moeite hun boterham bij elkaar tekenen... en die een aantal ontwerpen uitventen aan een, aan een drukkerij. En die drukkerij kiest er dan een paar uit... en die worden afgedrukt. Die gaan dan naar een grossier, papiergrossier... en die moet dat weer uitventen langs de winkels. Ja, ja, ja. Het is handel. Het is gewoon handel. Dat is handel, ja. En een tijd lang eh, hadden ze als goede middenstand hun eigen papier. Dat was toen nog goedkoop, maar dat zie je niet meer. Nee. Nu hebben alleen de grote ketens nog hun eigen papier. Ja. En verder, ja, aan de rol koop je het ja, van heel goedkoop tot, tot, tot vrij prijzig. Ja. Waarom bent u het eigenlijk gaan verzamelen? Het is een, begon als een geintje, natuurlijk. He, en eh, ik vond het leuk, kleurig. En ik ben bioloog. Hé, hey, logisch. <laughs> en niet zo logisch, maar nee. Een bioloog werd in de oude tijd opgeleid om te kijken. Hè, wat zie je? En beschrijven wat je ziet en analyseren wat je ziet. En dat is natuurlijk onbewust ook gebeurd. Met dat Sinterklaaspapier, dat werd op een hoop gegooid. En ik dacht, dat is wel leuk, wat kleurtjes. Dan ga je die prop weer uitvouwen, dan probeert het glad te strijken. En, ja, een beetje rechte, rechte kantjes eraan te knippen. En dan gaat het op een hoop. Ja. En toen kwam het cruciale moment dat een collega die uh, insecten ordent, een taxonoom, zei, ja, maar wat is jouw indelingscriterium? En toen werd ik wakker. Ik zei, ja, je moet, je moet een greep krijgen op zo'n collectie. En wat was dat indelingscriterium? En, nou, ik heb ze gewoon op uh, jaar van binnenkomst een volgnummer gerangschikt. Maar daarnaast... bij de beschrijving krijg je dus... Sinterklaas alleen. Zwarte Piet alleen. Sinterklaas en Zwarte Piet. Sinterklaas en Zwarte Piet en de kindertjes. Ja, want worden uh, ook hele verhalen... verteld dan op sommige van Dus dat geleidelijk papier. komen er allerlei verhalen. Eerst ja. zijn het gewoon plaatjes. En geleidelijk worden dat hele verhalen. Ja. En op een goed moment dwalen ze ook weer af. Want dan wordt Sinterklaas vergeten. Dan blijven er alleen maar pieten over. Met grollen. Maar het leuke is... dat je... Uh, op een goed moment zie je dat uh, net de discussie ontbrandt... van uh, Zwarte Piet, dat is racistisch. Ja. Die discussie hebben we nu weer. Ja. En, maar die was er in de zestiger jaren ook. En dan zie je Witte pieten. Ja. En als de Witte pieten niet bevredigen... en het familiegebeuren wat beter op gang komt... dan zie je Kind Ja. Als je Kind Pieten hebt, moet je ook kindklazen hebben natuurlijk. <laughs> en zo krijg je allemaal zeg maar, ontwikkelingen in dat papier... Die een die, tijdsbeeld geven. Als die een het duidelijk het ware, en tijdsbeeld Of een beeld geven van discussies ja. in de verschillende tijden. Zult u het missen? In het begin, eventjes ja. Maar ik denk dat de eerste Sinterklaasviering pijn doet. Van hé, dat papier, dat hoef ik niet meer. Nee. En dan weggooien, verfrommelen, dan, dan onder tafel. Het weg, ja. We, we hebben, het papier zelf is dus niks waard. Zeker niet als het gebruikt is. Ik heb alleen maar gebruikt papier. Dat is belangrijk om te zeggen. Uh, dat is natuurlijk niks waard. Het is pas wat waard als het een de, de collectie is. Ja. He, ja en dan duidelijk. krijgt het. Ja, het is onvervangbaar dan. Ja, u zei één ding. Het is gebruikt papier, dat is belangrijk. Waarom? Nou, ik heb nooit uh, de winkels afgeschuimd om nieuw papier te kopen. Maar er zijn duizenden modellen. He, meer dan ja. 4000. Dus het kan heel goed zijn dat uw uh, collectie helemaal niet compleet is. Dat, er echt... dat is alleen maar Dat is wel uh, zeker. Een steekproef uit de totale totale collectie. Ik denk dat de naoorlogse collectie... is misschien vijf, zesduizend... Uh, types, modelletjes, kleurtjes. Uh, en ik heb er maar zeshonderd. Ja. 1600. En van die 1600? krijg je dus verschillende kleuren. Zelfde opdruk, maar in verschillende kleuren. Of in verschillende grootte. Er zijn natuurlijk allerlei varianten. Hebt u een favoriet? Ik een heb favoriet een papier? papier. Ik heb één favoriet. Dat is uh, Sinterklaas in de Ruimtevaart... He, je krijgt allerlei vervoermiddelen. Op een goed moment is het een raket. Maar dan krijg je de... dat er een ongeluk gebeurt in de ruimte. En Sinterklaas en Zwarte Piet die vallen uit de raket. En die tuimelen door de ruimte heen. Zonder beschermingspak. Allemaal op dat pakje Allemaal op de binnen. Sinterklaas <laughs> kijkt heel ernstig. Maar Zwarte Piet is doodsbenauwd. Nou, dat is een van mijn favoriet, favorieten. I, werkelijk waar, meneer Zadoksen. Ik zal nooit meer op dezelfde manier naar Sinterklaaspapier nou, kijken. <laughs> ik dank u wel. Zwaar dan. Ja. En omdat het zo mooi is, luisteren we tot de ster nog even naar Spinvis. Het staat geschreven op de muur. Het is te horen in de trim. Het is te zien in alle ogen. Het zal niet zo lang meer duren. En het is echt heel goed nieuw. Het is echt heel goed nieuws mm. Dat de zon en alle sterren zijn gelogen en niet acht En wat zo vreselijk belangrijk was Wordt uitgewist en opgezegd En dat is heel goed nieuws Ja, dat is heel goed nieuws mm. Vrienden worden vreemden geen herinnering kan mee. En alle tijd die je bewaren wou. Kruimelt langzaam in je handen waait naar het zee. En dat is heel goed nieuws. En dat was Spinvis. En dit was het einde van het Oog op morgen. Goedemorgen, Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinsjeelparket.nl. Armoede en kou overschaduwen de levens van duizenden mensen in Oost-Europa. Zending Overgrenzen deelt elk jaar 30.000 voedselpakketten uit aan de allerarmsten. Ik heb de impact zelf gezien en geef voor de voedselpakkettenactie. Doneer nu ook op Giro 6004 of ga naar zendingovergrenzen.nl.